10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Smartphone-fabrikant Blackberry wil 4500 werknemers ontslaan. Dat is bijna de helft van alle werknemers. Blackberry leed in het derde kwartaal van dit jaar bijna een miljard dollar verlies... doordat de verkoop ver beneden de verwachtingen bleef.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 De voormalige presidentsvrouw Simone Bakbo, die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, wordt in Ivoorkust berecht. De regering wil haar niet overdragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens een woordvoerder kan het land haar zelf wel berechten. Haar man, oud-president Laurent Bakbo, is na de jarenlange strijd tussen verschillende groeperingen in Ivoorkust ook gearresteerd. Hij zit wel in Den Haag in afwachting van zijn proces. Binnenkort wordt de eerste Amerikaanse anti-nazi-film opnieuw vertoond. De propagandafilm is gemaakt in 1934, kort nadat Hitler aan de macht was gekomen in Duitsland. De film bevat onder meer opnames van boekverbrandingen, nazi-bijeenkomsten en plundering van Joodse winkels. Ook sprak de filmmaker met Mussolini en voormalig keizer Wilhelm. Gedacht werd dat er geen exemplaren meer van de film bestonden, maar twee jaar geleden dook er een in België op. De film was in beslag genomen door de douane en is bewaard gebleven in de Belgische Koninklijke Archieven. Taiwan wordt bedreigd door een super orkaan, vannacht. De orkaan heeft een doorsnee van 1100 kilometer... en er kunnen windstoten zijn van 300 kilometer per uur. Hij zal vooral Zuid-Taiwan treffen. Zondag bereikt de orkaan China. Het is dus nog niet precies bekend waar die aan land komt. Maar in dat gebied liggen de miljoenen steden Macau en Hongkong. Het weer hier, wisselend bewolkt, kans op een bui... van 8, 8 graden en mogelijk dichte mist. Morgenochtend eerst mist en bewolking. In de loop van de dag zon en dan wordt het 17 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Het treinverkeer ligt stil in het noorden van het land... tussen Assen en Groningen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging daar is meer dan een uur. Dames en heren, Peugeot heeft goed nieuws. En...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 Dag dames en heren, dit is langs de lijn van vrijdag 20 september. De dag die de Nederlandse volleyballers met rood hadden omcirkeld in hun agenda. Want vanavond speelden zij hun eerste wedstrijd op het EK tegen Finland. Verslaggever Maarten Tip, ze zijn niet begonnen zoals ze wilden beginnen... Ze zijn begonnen met een 3-1 nederlaag tegen de Finnen. In een wedstrijd met ups en downs. In een wedstrijd waar Oranje te veel eigen fouten heeft gemaakt. Ja, en dat is de hele korte samenvatting van de 3-1 nederlaag. Twee nieuwkomers in de Eredivisie troffen elkaar. Ahead Eagles tegen Cambuur-Leeuwarden. Frank Wielaert 0-0. Geen doelpunten dus, maar wel een prettige Eredivisie-wedstrijd. Nou, het gekke is, ik heb eigenlijk de hele wedstrijd gedacht... toch raar dat deze twee ploegen... Uh, die uh, een goede indruk hebben gemaakt tot nu toe in de Eredivisie... tegen elkaar speelden alsof ze in de Eerste Divisie speelden. En dat leverde ja, een, een boeiend, maar slecht schouwspel op... en 0-0 is dan het logische gevolg. Ja, we hebben het al over de Eerste Divisie gehad. Uh, Dordrecht pakte de eerste periodetitel in de Jupiler League. En er werd ook nog volop gehockeyd in de hoofdklasse. We blikken ook nog vooruit op de topper in de Eredivisie... PSV-Ajax. Vorig seizoen was dat een cruciale wedstrijd in de kampioenstrijd van Ajax. Toenmalig teammanager David Ent, inmiddels weg bij Ajax, schreef erover in zijn boek. Laat de wedstrijd beginnen. Alsjeblieft, niet langer wachten. Het is alsof de hele voorbije week er een van wachten is geweest. Wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter opdat de wedstrijd kan beginnen. Straks ook Siem de Jong, Frank de Boer en Adam Maher over de aanstaande topper. En waarom doen de Nederlandse clubs het toch zo slecht in het Europees voetbal? We zoeken het antwoord op die vraag in Kazachstan en in Schotland. U hoort het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, het Europees kampioenschap is begonnen voor de Nederlandse volleyballers. Een heel belangrijk EK voor Oranje. Ze willen zo graag de kwartfinales halen. Maar ten tip, dan is dit niet echt een prettig begin. Hè? Wat was er aan de hand? Ja, dat, dat is moeilijk uit te leggen. Waar <laughs> zal ik beginnen? Nee, het, is, het korte verhaal is te veel eigen fouten. Ja. Um, en, uh, ja, de Finnen is op zich een goede ploeg. Maar ja, Nederland heeft ook een steeds betere ploeg. Steeds completer, steeds aanvallend, steeds sterker. Een homogeen team. Uh, en dan zou je toch verwachten dat het goed loopt in zo'n wedstrijd. Maar dan zie je, uh, Nederland begon heel slecht. Stond meteen uh, ruim achter in de eerste set. Maar kwam knap terug en won die eerste set nog. Dan denk je van nou, het lek is boven. Maar dan zie je toch weer overal die foutjes weer uh, insluipen bij Oranje. En um, het is moeilijk te zeggen, uh, het is moeilijk echt maar één ding aan te wijzen. Van daar gaat het fout of daar gaat het fout. Uh, als je naar de cijfers kijkt, zie je dat Finland blokkerend veel sterker is. Uh, maar er zijn toch ook fases geweest dat Nederland dat blok wel wist te omzeilen. Dus wa waarom gaat het? Bij fases dan niet. Het is eigenlijk een wedstrijd die meer vragen oproept dan, uh, dan antwoorden geeft. En um, ja, ik, ik vind het moeilijk om echt te oordelen wat ik hier nou van moet zeggen. Uh, duidelijk is wel te veel eigen fouten en een nederlaag. En daarmee wordt de druk alleen maar groter. Want in dezelfde pool uh, van Oranje heeft uh, Servië de nederlaag geleden tegen Slovenië. En weet Nederland dat het uh, echt volop aan de bak moet uh, uh, nog tegen Slovenië en Servië dus dit weekend. Ja, ze hebben um, dus ook helemaal niet veel tijd om die antwoorden te krijgen op al die vragen die... Uh, zijn opgeworpen vanavond? Nee, nee, precies. Nou ja, kijk, het, het, het is voor, ze weten dat ze zelf te veel fouten hebben gemaakt. En mm -hmm. je weet dat je zelf uh, onder die fouten uit moet komen. Dat hoor je ook tijdens time-outs. Je hoort uh, bondscoach Bennen ook zeggen van... Uh, hè, we maken te veel fouten, uh, daar moeten we nu even overheen. Bennen blijft daar dan ook vrij rustig onder. Um, maar op een gegeven moment moet je wel af van die fouten. En dat gebeurde dus eigenlijk niet in deze wedstrijd. En dan krijg je een heel wisselvallig beeld. He, als je bijvoorbeeld kijkt uh, in de derde set... staat Nederland ruim achter op een gegeven moment. Uh, met met, met 19-13 bijvoorbeeld, 20-13. En dan komt er een service serie op een gegeven moment van Jelte Maan. En staat Nederland ineens op voorsprong. En dan krijgen ze zelfs twee setpoints in die set. Maar dat wordt dan toch weer weggegeven in de slotfase. Dus ja... Het is moeilijk om daar een vinger achter te krijgen of dat een psychologisch spel is of dat de druk dan te groot is. Um, uh, ja, dat, dat moeten we eigenlijk in de loop van dit toernooi gaan zien. Maar goed, dat kan heel kort zijn, want de poolfase bestaat uit drie wedstrijden. Ja. En als je dan onderaan staat, dan is het toernooi voorbij. Uh, als je de pool wint, ga je meteen naar de kwartfinale. En de nummers twee en drie die gaan naar een tussenronde. Ja, maar ik zei al, dat, dat willen ze heel graag, hè? die kwartfinales halen. Ja, kwartfinale is, uh, is het doel. Nederlands, uh, het Nederlands mannenteam wil graag ook weer de A-status terug bij het NOC-NSF. Nou, daarvoor moeten ze dus in ieder geval in die kwartfinale komen. Um, begin, dit, uh, begin van dit zomerseizoen waren ze er al heel dichtbij. Want als ze de, de, de eindronde van de World League gehaald hadden... hadden ze die A-status ook alweer gehad. Dat lukte toen net niet. En toen zeiden ze van, ah, wacht maar, ons hoofddoel... dat is straks het Europees kampioenschap. Uh, en uh, ja, daar willen we vlammen, daar willen we het laten zien. Nou, Dat is vandaag in de eerste wedstrijd dus even niet gelukt. Daar was het nog te wisselvallig. Maar als die wisselvalligheid eruit gaat en Oranje vanuit eigen kracht gaat... en dus die foutjes, de eigen foutenlast omlaag krijgt dan zijn er mogelijkheden. Maar ja, ja. na vandaag is de twijfel bij mij toch ook wel iets groter geworden. Nou, laten we hopen dat, uh, dat het voor morgen in ieder geval nog lukte... om toch die fouten eruit te krijgen. Morgen spelen ze tegen Servië, dan horen wij jou ook weer terug. Dankjewel, Dank je wel, Maarten Tip. Gaan we naar Frank Wilaert. Jij hebt naar uh, Go Ahead tegen Cambuur gekeken. Frank, geen doelpunten? Nog even, heb je, heb je wel nou, laten we zeggen een leuke avond gehad? Ik heb vooral na rust wel een redelijk goede avond gehad. Omdat Go Ahead wel aanmächtig probeerde om die goal te maken. Vooral omdat ze voor rust met zijn 11 tegen 10 kwamen te staan. Van der Laan, de centrale verdediger van Kambuur, maakte op een volledig onnodige plaats. Op een volledig onnodig moment. Een veel te harde, onnodige overtreding op uh, houtkoop was het. en uh, Daarvoor kreeg hij direct de rode kaart van Ed Jansen. Volkomen terecht. en Daarna was de wedstrijd uh, eigenlijk uh, gelopen. Want toen was het, was het eenrichtingsverkeer. En had Go-Eagles dus een goal moeten maken. Maar ja, dan moet je wel wat zorgvuldiger afronden. Ik heb twee serieuze kansen geteld. Job van der Linden. Een schot van grote afstand na een spelervatting Zijn bal werd door Bijker van de lijn gehaald. En Reisdijk in de slotfase nog een bal binnenkant paal. Die had ook zomaar binnen kunnen vallen. Maar dat gebeurde allemaal niet. Dus komt Kambuur weg met een punt. Ja, terwijl ze toch nog wel uh, mensen in hun team hebben die kunnen scoren. Go Ahead heeft Kolder uh, heeft als uh, spits, die tot nu toe in ieder geval makkelijk scoorde. En kan buren hemmen? Deden ze wel ja. mee vandaag? Ja, ja, zeker Hemmen was, uh, was in ieder geval nog één keer aardig in de buurt van een, een goede kans. En Kolder, ja, die had het zwaar. Die heeft graag uh, verdedigers bij zich in de buurt die uh, fysieke duel aangaan. Nou, dat weten ze bij Kambuur, want die hebben een paar jaar tegen hem mogen spelen in de eerste divisie. Dus die bleven uit het duel En dan heeft Kolder het lastig. Hij heeft één gevaarlijke kopbal weten te produceren uit een hoekschop. Na de rust, daar kwam ook voornamelijk al het gevaar vandaan uit spelhervattingen. En uh, ja, beide spitsen, uh, Hemmen heeft nauwelijks de kans gehad omdat hij de hele tweede helft even dat ze Rot heeft moeten lopen om mee te helpen verdedigen. En Kolder, daar was het zo druk omheen... dat hij blij was als hij überhaupt een bal in de buurt kwam. ja Dan wordt het ingewikkeld voor die twee jongens. Ja. De kansen moesten eigenlijk ergens anders vandaan komen. Vorig jaar speelden ze nog tegen elkaar in de Jupiler League. Hè? Nemen ze dan nog wat van dat niveau mee naar de, naar de wedstrijd van vanavond? Nee, dat is dus gek. Daar heb ik me de hele wedstrijd over zitten verbazen. Want ik kreeg eigenlijk binnen een kwartier het gevoel... ik zit gewoon naar twee eerste divisieploegen te kijken. Terwijl ik dat het hele jaar, ik heb ze al een aantal keren allebei gezien... nog niet heb gehad. go Ahead Eagles speelt gewoon fris van de lever. Voetbal wil graag aanvallen. En doet dat vaak zo enthousiast dat ze soms vergeten te verdedigen. En Cambuur dat voetbal wat georganiseerder, Wat meer vanuit de defensie. Maar wel keurig netjes verzorgd, zoals je dat van een eredivisieploeg verwacht. En vandaag staan ze tegenover elkaar. En dan denk je ineens, hey, ze spelen allebei Eerste Divisie voetbal. Veel hoog tempo, veel balverlies, heel veel rennen met de bal aan de voeten. Dat, dat zijn we in de Eredivisie niet gewend. Maar deze twee ploegen zijn het nog niet helemaal vergeten. En tegen elkaar kwam dat, ja, het slechte zeg maar, eh, kwam weer boven. En dat heeft de wedstrijd qua niveau geen goed gedaan in ieder geval. Want goed was het allesbehalve. Oké, okay. dankjewel Frank Willard. Go ahead, Kambuur 0-0 dus. Dan gaan we naar die Jupiler league. FC Dordrecht verloor vanavond van Willem 2. 0-2 werd het, maar ook FC Eindhoven won niet. Ja, dat betekent dat de eerste periodetitel in de eerste divisie... naar FC Dordrecht gaat. Aan de telefoon, voorzitter Ad Heijsman van FC Dordrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is gek hè? om te zeggen gefeliciteerd na een uh, verliesduel. Uh, maar ik ga toch zeggen gefeliciteerd... Ja, dank u wel. Het is een plezier op de wonden, zou ik maar zeggen. Ja, want het is gek, hè? De tweede nederlaag op rij. Bent u, bent u blij? Ja, ik ben heel blij met die eerste periode. Ik ben heel blij dat we aan het eindverzoon deel kunnen nemen aan de play-offs. En ik ben heel blij dat de druk van de ploeg af is. Ja, precies, want dat is denk ik heel erg belangrijk, hè? U bent nu al verzekerd van die uh, play-offs. Ja, precies. Ja. We moeten gewoon de lijn doorzetten. Ik bedoel, we hebben op het punt om op de eerste plaats te staan. En eh, Willems heeft een hele goede ploeg. Maar goed, ik ben geen trainer, maar ik heb wel kunnen zien dat Willems een hele goede ploeg heeft. Ja. Bij ons stond het wel behoorlijk, een jonge ploeg, behoorlijk stijf van de zenuwen Ja, ja Dordrecht doet nou ja, nu net even uh, twee nederlagen op rij dan. Maar eigenlijk doet Dordrecht het verrassend goed. Of bent u zelf helemaal niet zo verrast daarover? Nou, ik had niet gedacht dat wij al uh, acht weken bovenaan zouden staan. Ik ben eerlijk genoeg om te zeggen dat uh, dat ook mij verrast. Ja, en kunt u, kunt u zeggen waar, waar dat hem in zit? Nou ja, kijk, we hebben een heel nieuw team en, en we hebben een goede trainingsstaf, uh, een goede technisch directeur die de ploeg samen heeft gesteld. En, en ja, er wordt, we hebben heel behoorlijke wedstrijden gespeeld en dan moet je soms ook een beetje geluk hebben, zoals vanavond ook. Hè, want ik moet eigenlijk ook zeggen, jonge Ajax bedankt. Ja. ja. We, hebben, we hebben het er wel eens over gehad, ook in langs de lijn. Over de eerste divisie Nieuwe Stijl met, met de belofte teams van Ajax, van PSV, van Twente. U was daar kritisch over. Hoe bevalt het nu in de praktijk? Ja. Ik ben er nog steeds even kritischer, maar goed, het is niet anders. En ik kijk, ik ben wel blij dat we in ieder geval 38 wedstrijden de competitie spelen, want dat was echt nodig in de eerste divisie. Ja. Maar of de tweede elftal er nu het ei van Columbus moet zijn, dat betwijfel ik nog steeds, omdat die elftal van, van de samenstelling steeds veranderen. Ja. ja, dat is duidelijk. Dus uw kritiek is er nog wel. Ja. Uh, ik, ja, kritiek is er wel. Maar goed, vanavond vergeet ik even alle kritiek. Ik ga nu met de jongens een feestje vieren met supporters. Ja, dat dacht ik. En hoe ziet dat feestje eruit? Uh, ik, zal, ik zal heel bescheiden blijven in de, in de overwinning. <laughs> uh, dat, dat vind ik, dat moet je altijd zijn. Een grote vlies. Dus aan de ene kant moet ik vanavond het vlies dragen... dat we verloren hebben van een, een beter wel een twee. Alle complimenten daarvoor. Maar we zullen vanavond wel een beetje denken, denk ik. Nou, meneer Huisman... Um... Heel veel hey. plezier daarbij. Ja, ik dank u wel wow. en succes met uitzending verder. Dank u zeer. Goedenavond. Tot horen. Dag. We gaan even door met de andere uitslagen uit de Jupiler League. Eindhoven tegen Jong Ajax. Ik zei het al, Eindhoven heeft verloren. 1-2 werd het. Excelsior tegen Telstar 1-1. Achilles 29 tegen MVV 0-2. Almere City tegen OS 4-1. De Graafschap Jong FC Twente 3-3. FC Den Bosch tegen Jong PSV 2-1. Emmen tegen VVV 2-0. Volendam Helmond Sport 0-3. En Fortuna Sittard tegen Sparta Rotterdam 0-3. Vitesse-aanvaller Jonathan Reis is uit de selectie gezet. Hij moet van trainer Peter Bos met jong Vitesse meetrainen. Voor mij is het team het allerbelangrijkste. En als er een speler is die zich buiten dat team plaatst... Nou, dan komt hij mij op zijn weg tegen. En dat is met hem gebeurd. Het is een tijdelijke maatregel. En laat ook duidelijk zijn dat het niks met zijn verleden te maken heeft. Hè, voordat je daar allemaal hele wilde verhalen over krijgt, dat is allemaal onzin. Het heeft volgens Bos dus niets te maken met het verleden van de reis bij PSV. Toen de speler verslaafd was aan cocaïne. De coach liet ook nog weten wat de reis te doen staat. als hij terug wil keren in het eerste van Vitesse. Hard werken en normaal gedrag vertonen. Duidelijke taal dus van Peter Bos. Zondag speelt Vitesse zonder reis dus tegen koploper Peck Zwolle. En technisch directeur Carlos Albers vertrekt definitief bij NEC. Hij zat al een maand ziek thuis. In die periode is er een verschil van inzicht ontstaan. Zoals dat heet tussen NEC en Albers. De Nijmeegse club maakt een woelige periode door. Ede Ophof, die Albers verving, zet de trainer Alex Pastoor aan de kant. Na aanhoudend slechte resultaten. Met behulp van externe geld schieters haalde hij op de valreep ook nog drie versterkingen binnen. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. I could talk all night. My mind sleep. to write information uh. Have you got yourself an occupation All of the zone is to stay All of the zone in the time. Oliver's Army van Elvis Costello. We hebben een week Europees voetbal achter de rug... en we zitten niet bepaald na te genieten. De prestaties van Nederland waren niet best. Gisteravond ging PSV de mist in tegen Ludo Gorets, maar eerder al lieten Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht... zich verrassen in de Europa League. Zo'n slechte Europese start als dit jaar... heeft Nederland lang niet meegemaakt. Daarvoor moeten we terug naar het seizoen 1990-91. Op de UEFA-ranglijst van dit seizoen... staan de Nederlandse clubs nu 32e. Zijn het Incidenten of leidt het Nederlands voetbal aan enorme zelfoverschatting? We vragen het aan Nederlanders die werken in buitenlandse competities die het dit seizoen beter doen. Als eerste Arno Pijpers, technisch directeur van Kazachstanse FC Taras. Arno, goedenavond. Goedenavond. Um, Kazachstan heeft dit seizoen meer punten gehaald dan Nederland voor de uefa ranking Als eerste gefeliciteerd daarmee. Ja, dat is wel een bijzonderheid. Ja, hoe kan dit? Um, ja, ik denk dat uh, de Nederlandse club met, uh, met hele jonge spelers uh, dit Europese uh, uh, seizoen ingegaan zijn. En uh, ja, dat je op het moment dat je met een jonge, jonge groep werkt, of met jonge spelers werkt, dat dat ook inherent is. Dat het, uh, dat het goed kan gaan, zoals PSV een start gehad heeft in de competitie. Maar op het moment dat je tegen wat meer ervaren ploegen speelt... dat je ook in de problemen kan komen. Ja. Als het om jeugdspelers gaat, om onervarenheid... dan zou dit een probleem zijn wat over een paar jaar is opgelost. Nou ja, ik denk ook dat uh, het Nederlands, uh, Nederlands voetbal de afgelopen jaren... met hele jonge spelers, uh, onder andere met Jong-Oranje... Uh, ...elke keer voor, uh, voor de prijzen gespeeld heeft... ...en uh, heel veel nadruk gelegd heeft op de prestatie van die spelers. Ja, en dat daardoor de gedachte ontstaan is dat uh, die spelers ook uh, uh, op een hoger niveau... ...ook al direct uh, mee zouden kunnen. En ik moet zeggen dat het Nederland zelf al uh, uh, dat ook wel bewezen heeft... ...dat we gaan een uh, fantastische prestatie neerzetten... ...om met zo'n jonge spelersgroep uh, heel snel kwalificatie af te dwingen... Maar dat dat nog niet alles zegt uh, als je tegen je ervaren toegespeeld. Ja. Dat, uh, ja, dat dat zo is. Nu wordt ook uh, snel gewezen naar het geld. Hè? Wij, wij hebben hier niet veel te besteden. Als je het uh, vergelijkt met andere Europese clubs. Ook bijvoorbeeld in het oosten van Europa. Hè? Ja. Is, is, dat, uh, is dat ook een onderdeel van het probleem? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh door uh, uh, Karaganda, wat het uh, hier nu heel goed doet... Hè, wat, uh, wat zich bijna geplaatst heeft voor de Champions League... Uh, door tegen Celtic uh, een goede prestatie neer te zetten... Ja. Uh, is een ploeg die uh, behoorlijk wat te besteden. en uh, ja trekken ervaren spelers uit, uit Rusland, uit Servië... een aantal jongens uh, uit Nigeria, dus uh, kopen daarmee wel uh, ervaring in... En uh, ja, kunnen daarmee dan ook een behoorlijke prestatie neerzetten. Ik weet niet of dat op de lange termijn zo is. Ik denk dat uh, jonge spelers in Nederland al uh, direct onder druk gezet worden. Ik denk als die spelers dadelijk weer doorgroeien... dat, uh, ja, dat er toch, toch weer gewoon met topspelers ontstaan. En dat we moeten accepteren dat we een klein land zijn. En als het zo is dat die topspelers bij elkaar komen... dat het dan wel een uh, prestatie oplevert. Maar dat het... Uh, ja, op het moment dat het heel jong is, dat het ook nog heel kwetsbaar is, en ja. dat er ook dit soort uh, situaties kan ontstaan, dan uh, moet je even geduld hebben. Ja, ik denk dat het nu. Kijk, iedereen was geraakt, want het is over PSV in het seizoen, ook ik, heb ze zien spelen. Toen dacht nou, ah, dat is toch wel weer een bijzondere groep. Maar het blijkt dat uh, ja, als bijvoorbeeld jongens als Strootman heel snel alweer naar het buitenland gaan, op het moment misschien wel net op het moment dat ze een dragende speler zouden worden... ook op internationaal niveau voor PSV. Ja, ja als je dat moet gaan vervangen... dan, dan moet je ook rekening houden met uh, een met verval in prestatie op internationaal niveau. Ja. Nou, laten we hopen dat het een incident is. Arno Pijpers, hartelijk dank. Ja, aangenaam. Dan komen we vanzelf bij Mark Wotten. Tegenwoordig in dienst van de Schotse Voetbalbond. Mark, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ook Schotland doet het dit seizoen beter dan Nederland in Europa. Um, ja, hoe, hoe reageer jij daarop? Nou, dat vind ik wel verbazing, verbazingwekkend. Want dus eigenlijk heeft het alleen maar te maken met de prestaties van Celtic. Die vorig jaar uh, natuurlijk een uitstekende Champions League campagne hebben gedraaid. Uh, de, de rest van de, de Schotse clubs die zijn allemaal uh, uitgeschakeld... Uh, in de voorrondes van de van de van de van de van de Europa League. Dus um, ik denk dat het uh, alleen maar uh, te maken heeft met met één club op dit moment. Ja. En je, dus, zoals je weet, misschien de Glasgow Rangers die zijn helemaal teruggezakt naar uh, derde niveau in uh, in Schotland. Dus die presteren niet meer in Europa. En clubs als Motherwell en, en Dundee United en, en ja, ik weet niet eens. Uh, volgens mij St. Johnston. Die hebben ook uh, niet echt veel gepresteerd in, uh, in Europa. Dus uh, ik weet niet hoe die ranking tot stand komt. Maar uh, ja, het is wat, wat Schotland betreft alleen maar met Celtic te maken. Ja, en, en dan was Celtic ook nog bijna uitgeschakeld. Hè? Door, door uh, ja. Shakhtar Garagandi. Ja, dat de... was wel een... Uh, ik heb die twee wedstrijden gezien. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat Celtic uh, over allebei die wedstrijden wel veel beter was. Maar uh, ze toch... Uh, Vergaten doelpunten te maken, zoals we ook uh, van de week gezien hebben tegen AC Milaan. Ja. Um, dus het was, het was een narrow escape, zoals we dat noemen. Uh, pas in de laatste minuut van de wedstrijd scoren ze 3-0. Dus daarvoor gingen ze door naar de groepsfase van de Champions League. En anders was het een club uit Kazachstan geweest die daarin ja. had deelgenomen. Dus verrassend. Hoe kijk jij naar de Nederlandse prestaties, naar de slechte Nederlandse prestaties op dit moment? Nou ja, we hebben wel heel veel respect natuurlijk voor, voor Nederland, omdat ze uh, presteren met heel veel jonge spelers. En, ze um, dus, uh, Nederland is natuurlijk ook een, een, een competitie waarin niet het grote geld te verdienen valt met, uh, met televisierechten. Dat is in vergelijking met andere landen, is dat soms, uh, ja, soms maar 10 of 20 procent. Als ja. je dat zeker vergelijkt met, uh, met wat er in, uh, in Engeland betaald wordt. En. Ik denk dat, uh, ja, dat Nederland uh, gewoon een slecht, een slecht jaar heeft uh, met de Europese deelnames. En gelukkig uh, heeft, uh, heeft Ajax dan nog uh, de groepswaarste bereik van de Champions League. En, uh, dus ja, ik denk dat het niet zo, uh, niet zo dramatisch is als, uh, als het lijkt. Ik denk dat het Nederlands voetbal altijd uh, weer uh, talenten voortbrengt... waar de clubs zich mee kunnen kwalificeren. En, uh, en ik denk ook dat een van de kwaliteiten in Nederland is... dat we toch uh, goede spelers aantrekken uit het buitenland... Uh, Ajax heeft een aantal Scandinaviërs. AZ heeft een aantal Scandinaviërs. Ereveen eh, en Groningen hebben altijd Scandinaviërs. En die, en die zorgen er ook wel voor een bepaalde kwaliteit in de competitie. En eh, Ik denk dat het, dat, het een, dat het toch wel een soort van incidentele zaak is. Alhoewel je wel moet erkennen dat Nederland nooit meer zal deelnemen aan de laatste... ...laatste fases van de Champions League... ...want er zit, er zit gewoon veel te weinig geld in Nederland. Ja, dat gaat dan echt om de top... ...maar we hebben wel gezien dat ook clubs als Diverdange... Uh, ...uit Luxemburg, ja. Uh, ja. nu Ludo Goretz, uh, Petroloel, Roemenië... Ja. ...dat zijn natuurlijk uh, kleinere clubs met, uh, met, ja. een, met een klein budget. Uh, ja, die winnen, van, die winnen van grote Nederlandse clubs. Ja, maar je weet ook dat in Nederland moet er altijd mooi gevoegeld worden. Er moet altijd uh, driehoekjes en opbouw van achteruit. En er moet allemaal uh, de schoonheidsprijs moet gewonnen worden. En dat hebben ze in het buitenland gewoon maling aan. Het gaat daar veel meer om resultaat. Het gaat daar veel meer om, uh, om eerst uh, gewoon heel goed te verdedigen. Met enorm veel passie en strijd en, en fysiek. En als ze dan in de, op de counter 1 of 2-0 kunnen maken, dan zijn ze dik tevreden. Ik bedoel, bij AC Milan bijvoorbeeld hoor je niemand over het spel. Ze zijn alleen maar blij met het resultaat en... en... In dat soort landen, zoals in Roemenië of in Bulgarije... en ook in Griekenland of nou, nu zelfs in, in, in Luxemburg. Maar ik denk dat dat een enorme uitzondering is. Dat gaat nooit meer gebeuren, denk ik. Maar ja, dit is toch... Zij spelen met een heel andere intentie. Dat is puur wachten op de fouten van de tegenstander... en dan toeslaan. En, en als Nederland, de Nederlandse clubs hun kansen niet pakken... en ze niet echt uh, goed zijn in het afwerken van de, van de kansen... dan uh, ja, dan loop je tegen dat soort nederlagen op. Ik was ook verbaasd over ja, de uitschakeling van Vitesse en van, van Utrecht. Ik had het nooit verwacht van tevoren, maar ik denk ook niet dat dat gauw weer gaat gebeuren. Ik denk dat we wat dat betreft ook wel weer een les geleerd hebben in, uh, in Europa. Nou, duidelijk. Dankjewel, Mark Wotten. Graag gedaan. Dan gaan we weer even terug naar die wedstrijd in de eredivisie van vanavond. Kambuur pakte een punt in Deventer tegen Go Ahead Eagles. 0-0 werd het verdediger Ramon Leeuwin. Speelde daarin een hoofdrol. Jeroen Elshoffs sprak hem. Nou, ik kan me voorstellen dat er een uh, glimlach uh, zal zijn bij jullie in de kleedkamer. Want het is een gewone punt, of niet? Ja, absoluut. Ik denk als je met uh, tien man komt te staan uh, hieruit... Dat je, uh, dat je blij mag zijn met een punt. En uh, dat hebben we wel zelf verdiend, mag ik zeggen. Ja, eigenlijk beginnen jullie ook nog heel goed aan de wedstrijd. Met 11 tegen 11 had er misschien wel meer in gezeten. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, absoluut uh, de iets betere waren de eerste helft. Met een paar kansen, een paar kopballen en uh, die kans voor hemmen. Dan uh, moet je eigenlijk 1-0 voorkomen. Maar goed, uh, ja, het punt is prima zo. Ja, dan komt het moment met je maatje achterin uh, van de Laan. Die krijgt eigenlijk voor ons een onbegrijpelijke rode kaart. Want hij gaat er, uh, zo ziet het tenminste uit, erg hard in. Uh, hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik stond te ver vanaf. Ik stond nog in de 16 meter en uh, ja, gaat hem voorbij. Hij zet die tackle in. Uh, ja, ze geeft zoveel ook al aan dat hij dat beter niet had moeten doen. Maar uh, volgens mij was het, uh, leek het erger dan dat het uiteindelijk was. Het was geen gestrekt been of zo. Dus, uh. Nou, het had er wel wat van weg hoor. Ja, oh, nou, dan stond ik er dus inderdaad iets te ver van weg. K kan je begrijpen, want jij, jij praat neem ik aan met hem veel, want uh, jullie zijn een uh, goed duo achterin. Dat hij op, op die plek op het veld ervoor kiest om een overtreding te maken. Nee, maar ik denk ook niet dat hij van tevoren denkt van ik ga nu een overtreding maken. Kijk, uh, hij komt te laat en uh, dat weet hij zelf ook wel. Maar uh, ja, helaas. Het zijn van die dingen die gebeuren. Ja, dat uh, gebeurt. Dat heb ik uh, zelf ook wel een keertje gehad. Dus uh, ja, kan gebeuren. Ja, dan ontstaat er een, een, een interessante situatie. Want je moet een hele helft met, met tien tegen elf. En eigenlijk doen jullie dat goed, ondanks dat je heel veel kansen weggeeft. Uh, hoe heb je dat beleefd in het veld? Ik weet niet hoeveel kansen jij geteld hebt. Maar ik nou ja denk... Ballen op paal en lat. Ja, dat zijn voor mij geen, geen kansen. Het zijn afgeslagen ballen en die schieten ze goed in. Die vallen dan op de paal. Het ziet er mooi uit voor het publiek. Maar echt kansen weggeven, dat hebben we, dat hebben we niet gedaan. Dus uh, ja, jullie staan goed. Je ziet dan ook in de loop van de tweede helft het vertrouwen groeien. Hè? Dat jullie het vol gaan houden. Ja, inderdaad. We hebben sowieso een goede reeks neergezet met weinig tegengoals. En uh, we weten dat we achterin uh, van elkaar op aan kunnen en trouwens voorin ook. En dan als het, uh, naarmate de tijd voordeel, dan uh, krijg je er steeds meer geloof in dat je een punt mee gaat nemen. Kambuurverdediger Ramon Lewin was dat. Een dubbel programma dit weekend in de hoofdklasse van het hockey. Alle ploegen kwamen dus ook vanavond al in actie. Bloemendaal ontving Amsterdam en Tim Steens was erbij. Tim, goedenavond. Wie heeft die topper gewonnen? Goedenavond, Dionne. Uh, ja, Amsterdam heeft die topper gewonnen met 5-2 van Bloemendaal. Dat is heel knap hier op, uh, op het kopje in Bloemendaal. En uh, ja, die andere uitslagen, die ga ik zo even vertellen. Maar er werd heel veel gescoord vanavond in die zes wedstrijden die er uh, gespeeld werden. Maar liefst 35 goals in zes wedstrijden. Dat betekent bijna gemiddelde van zes. Nou, ik zei het al, Bloemendaal-Amsterdam werd uh, 2-5 voor Amsterdam. Straks praten we even over die wedstrijd met uh, Tim Jenniskens van uh, Bloemendaal International. Oranje-Zwart Tilburg werd 6-1 voor Oranje-Zwart. Met drie doelpunten van Mink van der Weerden. Dus Oranje-Zwart maakt wat goed van het verlies. Afgelopen zondag tegen HGC ze winnen vanavond met 6-1 van Tilburg. Tilburg de debutant in de hoofdklasse. Een andere debutant deed het goed vanavond, Hurley. Zij wonnen met 2-0 van Pinoquet. Uitstekende prestatie daar van Hurley. Scharweide-Laren werd 3-2. Laren stond... Uh, 2-1 voor, maar uiteindelijk was het Take Takema bij zijn nieuwe club, Scharweide. Hij scoorde twee keer en zorgde dus voor de volle winst voor Scharweide. Den boskampong werd 3-6... Kampong weer met Kemperman in de ploeg. En ook Constantin Jonker. Hij viel uit afgelopen zondag met een blessure. Die was er weer bij. En hij scoorde ook. Kemperman scoorde ook. 6-3 voor Kampong dus. En dan de koploper, HGC. Jawel, ze wonnen met 3-2 van Rotterdam op eigen veld. Vlak voor tijd stonden er nog 2-2. Maar Phil Burroughs, de Nieuw-Zeelander van HGC, scoorde de derde. En dus winnende de treffer voor HGC. Die daarmee ongeslagen koploper blijft. Maar bij de stand komen we straks. We gaan even over die wedstrijd praten van uh, Bloemendaal Amsterdam met Tim Janniskens... Ja Tim, uh, 5-2. Uh, je zei het al net tegen mij. Uh, een beetje te veel van het goede, die 5? Ja, het is wel te veel. Zeker de eerste helft. Ik denk dat de eerste helft een hele goede, uh, goede helft hebben gespeeld. En een aantal echt goede mogelijkheden krijgen. Maar ja, we gaan met 1-1 uh, de rust in. En de tweede helft, dan, uh, dan uh, komen ze op een gegeven moment uh, tot 3-1. En dan maken we nog 3-2. Maar score, gelijk scoren zij weer de 4-2. Mm. Toen gingen we nog alles of niets. En dan wordt het nog vijf. Dus Deze dingen een klein beetje geflatteerd uiteindelijk maar. Ze zijn gewoon met die counter met Billy Bakker en de finalen team Verge zijn ze gewoon levensgevaarlijk. En ook vandaag bleek dat wel weer. Ja, jullie voelen jullie verdediging wat kwetsbaar achterin. Ben je het bij me eens? Ja, maar ik denk dat als je de eerste helft ziet dan doen we het ook wel weer eigenlijk wel weer heel goed. En ja, het is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Maar we krijgen ook een aantal kansen om op voorsprong te komen in de eerste helft. En dan, en dan ga je met een veel beter gevoel de rust in. En zij scoren redelijk snel volgens mij de, de 2-1 naar rust. En... Ja, dan, dan, dan werk je weer tegen achterstand aan. En dat is tegen zo'n ploeg die, die al in de counter al heel goed zijn. is. En is natuurlijk heel lastig als wij moeten komen. Maar uh, ja, uiteindelijk denk ik dat, uh, dat 5-2 al redelijk geflateerd is. Maar dat, uh, ja, inderdaad, we hebben in de cirkelverdedigend aantal bal mm -hmm. echt laten liggen voor hen. Daarnaast vind ik ook dat we de kans hebben gehad om, om uh, deze wedstrijd naar onze kant toe te draaien. Dus het uh, is beide kanten een beetje, een beetje stom geweest. En Bloemendaal dit seizoen voor het eerst zonder Teun de dat is Ook even wennen, ook voor jou denk ik. Ja, natuurlijk. Teun is een uh, fantastisch hockeyer en, uh, en vooral heel fijn om mee samen te spelen. Mm -hmm. Want vaak als je hem geeft, krijg je hem ook alweer terug. Uh, ja, nee, ja, kijk, ik, ik heb ze zes jaar lang met hem hier mogen hockeyen en met hem in het Nederlands team mogen zitten. Mm -hmm. en, uh, dat is natuurlijk echt een genot, want dat was natuurlijk fantastisch. Maar ik hoop dat hij op een of andere manier uh, weer bij het team betrokken, uh, betrokken wordt. En, uh, en dat we nog in ieder geval op een andere manier heel veel met hem gaan genieten binnen Bloemendaal. Ja, ik zei al zonder Tunde de nooien, maar jullie hebben drie goede aankopen gedaan. Twee Belgen, Tom Boon en Simon Guignard. En, uh, ja, een verrassing uit India, Sardar Singh. Maar die ken je goed uit India, want je hebt met hem samengespeeld in de, in de Hockey League. Ja, nou ja, Sardar was inderdaad een verrassing, zeker omdat het redelijk laat was. En uh, ja, dat uh, op een of andere manier was het natuurlijk ook, ook lastig, omdat daar door een speler, uh, speler weg, uh, weg moest, waar ik een hele goede banen had in het team. Maar ja, Sardar is gewoon, volgens mij, genomineerd vorig jaar bij top 5 best spelers van de wereld. En, ja, ik heb met hem in India mogen spelen. Het is een fantastisch hockeyer. Zeker, zijn balbehandeling is, is waanzinnig. En uh, daarnaast uh, is het een ontzettend sociaal, uh, sociaal jongen. Dat hoor je nu ook van de, van de mm -hmm. mensen binnen Bloemnaal. En uh, ja, het is, ik, vind het, ik vind het heel gaaf. Zeker omdat we heel veel van hem kunnen leren van hoe hij met de, met de bal omgaat. En uh, zeg maar, in zijn korte ruimte. Maar daarnaast kan hij denk ik ook heel veel van ons leren. Mm -hmm. En als we het dan toch over die hockey India League hebben... waar je, waar je het hockey in India wil, wil promoten... is denk ik denk ook wel heel goed... Dat, dat hij hier is en dat hij uh, wat meekrijgt van de manier uh, van hoe we in de hoofdklasse spelen. Dus uh, ja, ik, ik vind het wel heel gaaf dat hij erbij is. Ja, want hij zei ook tegen mij voor de wedstrijd... ik ben ook hier om te leren, hè? want hij kan ook nog wat van ons leren, zei hij. Bijvoorbeeld de balsnelheid, want in India is hij misschien gewend... om even om zich heen te kijken als hij bal bezit heeft, maar dat gaat hier niet. Nee, ja, daarom, maar wat ik al zeg, hij, hij, daar is hij natuurlijk... ik heb met hem in een team, dat is echt een, een grootheid. En als je daar over straat loopt en hij heeft inderdaad het knutje op zijn hoofd... het witte knotje, dan, dan herkent iedereen hem. En er zijn meer dan miljard inwoners in, in India, dus uh, dat, uh, dat is redelijke bekendheid... Maar hier, ja, zo is hij dus totaal niet. Hij vindt het, uh, hij, als je tegen hem voor de grappen bijvoorbeeld, wij noemen hem, noemen hem daar Lord Sadar. Maar als je dat hier zegt, dan wordt hij meteen heel bescheiden. <lacht> Jullie zijn hier de, de grote spelers. Dus ja, nee, het is fantastisch. en uh, dat we, dat, wat, wat ik al zei, wat we van hem kunnen leren. Maar daarnaast dat hij van ons kan leren, is natuurlijk gewoon heel goed voor het hockey, denk ik, uh, wereldwijd. En uh, ik hoop ook echt dat dit een boost geeft in India. Tot slot, uh, Tim, uh, want die Indie hockey League longt weer, zeg maar, in januari. Weet je al of je daar gaat spelen? Want Nenselftal zit ook een beetje in de weg, hè? Ja, nee, ja, precies wat je zegt. Uh, ik wil heel graag naar het WK in, in, in Nederland. Als dat de kosten gaat, de League, zou gaan van ook hockey in dan gaat het sowieso niet gebeuren. Maar uh, als er een, een of andere mogelijkheid is, dan, uh, dan zou ik heel graag uh, daar willen spelen. Dat was een fantastische ervaring en ik zou het zo graag nog een paar keer doen. We wachten het af. In ieder geval succes voor zondag, Tim. Want je moet weer spelen en dan wel tegen Kampong uit. Dat wordt ook lastig. Kijk even tot slot naar de stand. Nou, HGC zei het al, ongeslagen koploper. 9 punten uit drie wedstrijden. Amsterdam staat tweede met 7 uit 3. Dan vier ploegen met 6 punten. Daar zit Bloemendaal ook bij. Oranje-zwart, Scharweide en Hurley en Bloemendaal met 6 uit 3. Onderaan op de 12e plaats Tilburg, de debutant. Nog geen enkel punt uit drie wedstrijden. Elfde is uh, Laren, ook nog geen enkel punt uit drie wedstrijden. En tien is Pinoquet met drie uit drie.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 and croquet okay maybe that's not true but you make it and we'll serve the Dat was Sheryl Crow met Easy. De wedstrijd van dit weekend is uiteraard PSV tegen Ajax. Zondagmiddag om half vijf de aftrap. Straks horen we Frank de Boer en Siem de Jong over dat duel. Nu eerst naar Adam Maher. Hij ging deze zomer van AZ naar PSV, terwijl hij ook wel naar Ajax wilde. Joep Schreuder sprak met Maher. Ajax die zegt dan nu, van ja Adam, die vinden we wel goed, maar niet goed genoeg. Heb jij uh, revanche gevoelens? Heb jij dan zoiets van: uh, dan zal ik het wel eens even laten zien? Zit je zo in elkaar? Nee, helemaal niet. Want uh, het, uh, ik hoef niet te laten zien aan Ajax of ik uh, wel goed genoeg of uh, niet goed genoeg ben. Uh, het gaat om uh, bij PSV wat ik kan laten zien en uh, uh, mijn best moet doen en dat komt wel goed. Je bent nog niet goed genoeg. Oh. Oh, oh. Ja, wat is niet goed genoeg? Nou, bij A dan bij AZ was bepalend, was beslissend. Waarom zien we dat nog niet? Het is allemaal even wennen. Het is uh, allemaal nieuw. Uh, we spelen ook een, uh, op een andere uh, ja, formatie. Dus het is allemaal wennen. En uh, ik denk dat het ook steeds beter gaat. En uh, dat ik me steeds aan wen. En uh, dan kan je zien dat je bij een wedstrijd als Milaan ook er uh, gewoon staat. En dat je dwingend bent. Je ziet die formatie is anders. He. Kun je één tactisch ding noemen? Betekent het dat jij in dit PSV minder bepalend bent... wat logisch is, dan bij AZ? Wat is je rol? Dat is nou, eigenlijk de vraag. He. We spelen, bij AZ speelden we met de voren En uh, dan was je de enige nummer tien achter Joe's Jaldor. Dus. En uh, nu speel je met z'n tweeën achter uh, Tim of achter Jurgen. Dus dat is heel anders. En uh, ja, dan als enige nummer 10, dan kan je meer beslissend zijn voor het doel. En... Uh, dan ja, kan je ook beslissen met assist of met een goal. En nu is het echt uh, de moment te bepalen om uh, diep te gaan. Is het dat je meer moet nadenken op dit moment? Dat bij AZ alles vanzelf ging en dat je... Nou ja, dat is de aanpassing. Dat je een beetje moet aanpassen aan wat er bij PSV gebeurt. Ja, ik denk dat het bij AZ uh, eerst aanpassing uh, was. Maar uiteindelijk heb ik het zelf afgedwongen. En uh, nu bij PSV uh, is het ook nog even wennen. Maar dit, uh, die pas ik vanzelf wel aan. Wat wil je over twee maanden... Wat wil je over drie maanden? Waar wil je zelf nog beter in zijn? Gaat het om het bepalend zijn? Ik denk dat alles eromheen uh, en uh, echt, uh, ja, eromheen uh, ook uh, sterker wordt. En uh, binnen het veld en buiten het veld gewoon echt bepalend kan zijn. Wat bedoel je met eromheen? Omstandigheden, ja, ook, uh, alles. omstandigheden buiten het voetbal, dat je daar ook aan went. Zes keer niet gewonnen nu. Dat is niet makkelijk, hè? ja, maar uh, wij, kijken, wij kijken als team niet echt naar uh, of je zes keer niet hebt gewonnen of zes keer wel op gewonnen. We kijken meer naar uh, hoe we het als team uh, beter kunnen doen. En al uh, oh, de zes keer gewonnen, dan was het een ander verhaal. Alleen uh, we hebben niet verloren, dus alleen gisteren dan. Verwacht je van PSV Ajax? Het wordt een mooie wedstrijd met uh, heel veel goals. Nou, ik weet niet of veel goals. Ik hoop dat we... Ja, we gaan er voor de winst, dus ik denk dat het wel goed komt. Dat zei Adam Maher. PSV gaat dus door een moeilijke periode... komt maar niet tot overwinningen. Maar bij Ajax loopt het nou ook niet bepaald soepel op weg naar de topper. Ragnar Niemeijer peilde de stemming in Amsterdam. De vlag wappert wel op trainingscomplex de toekomst... maar echt vrolijk hangt hij er niet bij... Linksom of rechtsom leed Ajax deze week een dikke Champions League-nederlaag bij Barcelona. En het spel was een week geleden tegen Pec Zwolle nou ook niet om over naar huis te schrijven. En toch komt Ajax-trainer Frank de Boer met een opvallend statement tijdens een persconferentie. Ja, ik denk dat wij favoriet zijn. Waar de Boer dat precies op baseert is de vraag, maar oké. Okay. Misschien schat hij het veldspel van Ajax tegen Barcelona net wat hoger in dan dat van PSV tegen Ludo Gorets. In ieder geval deed Ajax het in Naukamp lang niet gek. Blijft de boer maar herhalen. Ik denk, zoals wij gespeeld hebben. En dan zijn er toch zoveel momenten waar ik denk: ja, dat is zo onnodig. En als we dan in optima forma hadden geweest. Ja, dan hadden we waarschijnlijk twee goals minimaal kunnen voorkomen. En met een beetje geluk had je ook twee goals gemaakt. Ja, en dan uh, zitten we hier heel anders. En, uh, ik uh, heb hele goede momenten gezien. En dat soort momenten moet je wel durven lef tonen. Ik vind dat we durven en lef hebben getoond. Als je in de opbouw eigenlijk altijd probeert de vrije man te vinden, bij de er goed uitgekomen. Vijf kansen gecreëerd tegen Barcelona. Nou, daar mag je, vind ik, mogen wij goed op terugkijken. Alleen ja, op het allerhoogste niveau word je op details afgestraft. Nou, dat is dus eigenlijk minimaal twee goals, misschien wel drie goals. In Spanje kon de boeren een uur lang bouwen op aanvoerder Sim de Jong. Zondag kan hij zijn nummer 10 na zijn klaplong opnieuw wat langer inzetten. Maar hoe lang dat is, blijft de vraag. Ja, het is uh, voor mij gewoon een zaak om te kijken hoe lang ik het volhoud. En, uh, dan is het ook aan de trainers uh, ja, om te kijken of ze denken dat er op een gegeven moment beter iemand anders kan spelen. Of, uh, ja, misschien moet ik dat zelf aangeven als ik denk dat het beter is. Uh, onmisbaar, hè? want een belangrijke schakel. Toch zeker met het vertrek van een aantal mensen. Voel je dat er nog meer verantwoordelijkheid bij jou is neergelegd? Nou, dat was vorig seizoen ook wel... Uh... Ja, kijk, het zijn ook uh, vooral uh, belangrijke voetballers die weg zijn gegaan. En, uh, natuurlijk Chris en Toby waren ook uh, ja, persoonlijkheden in het team. En uh, ja, dat uh, zal nu opgevangen moeten worden door andere jongens. En, uh, ja, voor mij is de rol uh, van vorig seizoen uh, een beetje hetzelfde gebleven. Alleen uh, ja, wordt er misschien wel weer ietsjes meer verwacht. En, uh, dat is alleen maar goed, denk ik. ik vind dat het een beetje qua adequaat is opgelost, eigenlijk? Ik bedoel, je bent een paar hele belangrijke jongens kwijtgeraakt. Uh, ja, die zijn nou niet meteen één op één vervangen, zo lijkt het. Ja, maar die zijn ook gewoon niet één op één. Een zo te vervangen. Dus uh, dat Kun je niet zomaar even terughalen, anders dan, uh, ja, zouden die al wel uh, bij andere grote clubs spelen waarschijnlijk. Uh, dus uh, dat is moeilijk, maar ja, we hebben wel twee jongens teruggehaald uh, die, uh, die dat uh, gat op kunnen gaan vullen. Maar we hebben ook jongens uit, uh, uit de eigen jeugd en jongens die er al een tijdje bij zitten die, die gaten op kunnen gaan vullen. En die moeten ook gewoon de kans daarvoor krijgen. Ajax staat in principe met een bekend elftal aan de aftrap. Hoewel er volop wordt gespeculeerd over de positie van doelman Kenneth Vermeer. Het zou zomaar kunnen dat de falende international zondag zijn plekje kwijtraakt aan Jasper Sillissen. Zeker lijkt ook dat Bojan, net als tegen Barcelona, weer als centrumspit zal opereren. Ondertussen vallen in Amsterdam alleen maar lovende woorden wat betreft PSV. Hoewel de klatter daar toch aardig in zit. Nee, het is wel een fris, fris elftal. en uh, ja, Veel jonge spelers... Uh... Ik denk dat PSV uh, ja, een aantal hele goede wedstrijden heeft gespeeld. En dat, het, dat het een lastig team zal zijn voor ons om tegen te spelen. Maar dat is altijd uh, PSV uit. En, uh, wij gaan gewoon proberen om, om onze eigen wedstrijd te spelen. En we willen wel uh, drie punten pakken. Hoe is het met je broer eigenlijk? Ja, goed. Ja? ja hij voelt zich goed. Uh, hij is uh, fit, alleen uh, ja, hij speelt niet altijd. En, uh, hij moet knokken voor zijn plek, uh, dat weet hij. En ze wilden hem uh, absoluut niet laten gaan. Dus, uh, ja, het vertrouwen vanuit de club is er wel. Maar hij moet... Uh, Natuurlijk, ja, als, als hij mij spreekt, zegt hij wel eens van: ja, Kan ik niet een keertje bij Rx komen maar. Ja, Andersom zou ik, even... ik nog eerder verwachten dat jij zegt tegen hem, maar het is blijkbaar dat hij tegen jou. Uh... Oh nee, het is niet zo dat hij tegen mij zegt: Kan ik maar ja, hij wil graag spelen. En uh, de club wil hem ook niet uh, kwijt. En, uh, hij heeft het prima naar zijn zin daar hoor. Dus uh, in dat opzicht uh, moet hij zichzelf bewijzen. Maar natuurlijk uh, ja, worden er wel schijntjes gemaakt van: uh, zal ik bij u, maar wij hebben twee spitsen. Dus uh, dat is niet echt de prioriteit, denk ik. Siem de Jong over de situatie van zijn broer Luc die in de Bundesliga bij Borussia München Gladbach weinig aan spelen toekomt. De scouting van Ajax heeft hem inmiddels ook in het vizier en zal de komende maanden eens gaan kijken of een transfer in de winterstop een optie is. De topper PSV Ajax valt deze keer al vroeg in het seizoen. Dat was de vorige jaargang wel anders. Toen ging de latere landskampioen pas in april op bezoek bij de Eindhovenaren. Nu weten we dat die wedstrijd beslissend is geweest in de strijd om het kampioenschap. Iemand die dat van dichtbij heeft beleefd en opgeschreven is David Ent. Ajax ziet in hart en nieren en al 34 jaar nauw betrokken bij de club. Althans, dat was zo, want na vorig seizoen werd Ent door Ajax bedankt voor bewezen dienst. Zomaar opeens. Er was geen plaats meer voor hem bij de Amsterdammers. Het toeval wil dat de ex-teammanager op dat moment... zijn boek Route 32 over de 32e landstitel van Ajax aan het afronden was. Een verleidelijk podium om zijn gram te halen... over zijn plotselinge ontslag. Dat zou je denken. Maar het ligt complexer dan dat. Ja, dit is een, zoals de stadionstieker er zo even de oh zo belangrijke wedstrijd. En ja, er zit je als plan. Illusie en obsessie. PSV Ajax, 14 april 2013. Je hoopt dan vooral dat vandaag het voetbal wint. Dat de Eredivisie wint. Laat de wedstrijd beginnen. Alsjeblieft niet langer wachten. Het is alsof de hele voorbije week er een van wachten is geweest. Wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter. Op dat de wedstrijd kan beginnen. PSV Ajax. En dat dit voor de voetballiefhebber. Supporter een feest wordt. Door de situatie op de ranglijst en de fase van de competitie is die interessanter dan ooit. En het vooruitblikken, het voorspellen, heeft een bijna vergiftigende uitwerking. We zijn het zat, voetballen willen we. Ontsnappen uit het opgeklopte middelpunt van het Vaderlandse voetbaluniversum. Je voelde het zwellen, elke dag kwam er een gaatje spanning bij. Daar was niet aan te ontsnappen wie je ook sprak en hoe je je ook je best deed om het onderwerp te vermijden... uiteindelijk kwam het neer op PSV Ajax. 34 jaar Ajax. Um, 17 jaar teammanager. Uh, clubman. Romanticus. Clubliefde. Nou ja, dat staat bij jou uh, volgens mij uh, vooraan in het woordenboek. Kus um, omschrijven... Um, hoe het moment was dat jij voor het eerst hoorde dat het ophield? Uh, ja, ik, ik kan daar niet, uh, niet te veel over zeggen... maar die emotie kan ik wel omschrijven. En dat was gewoon puur ongeloof. Maar waarom kan je daar niet te veel over zeggen? Over die emotie, over Omdat dat ik met uh, mijn club nog in, uh, in gesprek ben... over uh, oplossingen van, uh, van het probleem wat is gerezen. En we hebben allebei wel inzicht dat er, dat er een probleem is. Hè? En... Uh, ik hoop dat het een goede oplossing komt. Alleen ik kan nog helemaal niet zeggen over waar die oplossing heen gaat. En dat maakt het spreken over dit onderwerp gewoon erg moeilijk. Uh, het is... Uh, als ik mijn emotie de vrije loop zou laten... dan zouden er misschien dingen uit me flappen... Die, waar ik misschien spijt van krijg... of die niet gunstig zijn voor de huidige situatie. En dat op zich is al, is al heel pijnlijk natuurlijk dat je daarin verkeert. Eerlijk is het door. Fischer... door het niet te zeggen, met zoveel woorden... dat het ontzettend diep is gegaan bij je. Dat is het ook wel, want je realiseert je... Eh, dat er eh, op een gegeven ogenblik een beslissing is genomen. En een beslissing kan worden genomen... Eh, in, in alle eh, oprechtheid misschien. en eh, eh, Een ander, ander inzicht... Had jij begrip voor, voor, voor de beslissing? Nee, want de inhoudelijkheid die, die was mij ook niet duidelijk. In, dat is pas na een tijdje gekomen. Dan kan ik ook... Weet je, dat is ook. Nou ja, ze... daar, kan je, daar kan je het niet mee eens zijn. Maar je kan, je, je kan begrijpen dat in de wereld dingen. dat mensen zijn die zeggen. er moeten dingen veranderen. Ja, maar ze wilden jou, jouw functie moderniseren, zo, zo... Ja, dat, dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Een heel mistig gebied wat, uh, wat, er, wat er is. Want uh, wat is er dan, moderniseren? Weet je, helaas uh, zijn we nog niet tot een oplossing gekomen. En pas wanneer daar duidelijkheid over is. van hoe we. Uh, ...verder gaan, of het met elkaar is of zonder elkaar... Euh, dan, dan, ...dan is het euh, zinniger om open te zijn over deze dingen. Frank de Boer heeft het gevoel dat hij deze wedstrijd met Ajax kan winnen... ...en brengt daarom nu Boerrichter binnen de lijnen. PSV moet meer, maar raakt verstrikt in radeloos voetbal. De wissel Paulsen en Boerrichter is een statement van de Boer. We willen de ons toekomende winst met een extra aanvaller afdwingen. Ook dat lukt... Eriks Boerichter gaat vol sprinten. Pieters, Pieters en de keeper. Wat doet de keeper daar? Dan kan Boerichter zomaar scoren. En daar staat Ajax weer voor. Dirk Boerichter. De derde titel longt en is wel heel dichtbij gekomen vandaag in Eindhoven. Het kan gek gaan. Van de ene dag op de andere sloeg de fascinerende dagelijkse routine van het werken met het team om naar een volkomen ander ritme en spanningsveld. Ik beken dat ik vanuit de bitterheid van de abrupte beslissing heb overwogen om in de route 32 uiting te geven aan mijn gramschap. Maar nee, het zou geweld doen aan de oorspronkelijkheid en beter is het waardigheid te houden. Geen ruimte te geven aan iets wat als rancune kan worden uitgelegd. Beter is het om in stijl mijn eigen weg te gaan... in de overtuiging dat ik mijn werk als teammanager zo vakkundig mogelijk deed... geholpen door de niet-aan-te-leren-liefde voor de club... als een unieke, inspirerende en onontbeerlijke energieverschaffer. Komt het goed? Met mij komt het zeker goed. Want ik heb, zoals ik altijd tegen mijn spelers zeg... als je valt, sta op. Of je geholpen wordt of niet, maar je moet door... Ik moet ook door. Op wat voor manier, in welke vorm dan ook. En als ik het tegen die speler zeg, dan moet ik het toch zeker ook tegen mezelf zeggen: David, ga door. Opstaan. U hoorde David, en dat was een bijdrage van Matthijs Weststraat. Ik heb nog een honkbalbericht voor u. Neptunus is op een 3-0 voorsprong gekomen in de Holland-series. De pioniers werden ook in de derde wedstrijd opzij gezet. Het werd maar liefst 6-1. In de Best of Seven-serie heeft Neptunus dus nog maar één overwinning nodig... voor de veertiende landstitel alweer. Die landstitel zou morgen al een feit kunnen zijn. Dan is wedstrijd nummer 4 in de Haarlemmermeer. Dan buitenlands voetbal. Borussia Mönchengladbach won vanavond met 4-1 van Eintracht Braunschweig. De derde competitiezege van Gladbach, de club van Luc de Jong, de oudspits van Twente, kwam niet in actie. Hij bleef op de bank. Hij heeft uh, zijn draai nog niet helemaal gevonden in Duitsland. Dat zei zijn broer Siem de Jong zojuist ook al. Ook Roel Brouwers kwam niet in de ploeg, overigens. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgen zijn we er natuurlijk weer op de zaterdagmiddag, dan vanaf half vijf. En dan bespreken we de afgelopen Sportweek met drie journalisten: Edwin Struijs van Nu Sport, Jaap de Groot van de Telegraaf en Edo Storm van Trouw. Heel graag tot morgenmiddag, half vijf. En een fijne avond. Morgen, in Troskamerbreed, de gevolgen van de miljoenennota. Ik zie dat de kabinetsmaatregelen op korte termijn leiden tot oplopen van de werkloosheid. Met André van Es, GroenLinks-wethouder in Amsterdam. Ik vind het onaanvaardbaar. En Staf de Pla, PVDA-wethouder in Eindhoven. Dan moet je eerst in je eigen vlees snijden en ook de bewoners proberen te ontzien voordat je allerlei voorzieningen gaat snijden. En over het moeizame contact tussen defensie en politiek. De politiek die laat zich meestal niet leiden door intellectueel afgewogen redeneringen. defensie Rob De Wijk. Maar die gaat gewoon op basis van opportunisme te werk. De Wijk, De Pla en Van S. Morgen in Troskamer van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Met het Metropoolorkest Olita Adams, Wende Snijders en Douwe Bob. Ga naar Utrecht via 2013.nl Ken jij een mooi mens? Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl De Nationale Tabtoe. Van 26 tot en met 29 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletabtoe.nl